Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Gottfried Bowman. Inmiddels vier dagen op een onbewoond eiland. En hij gaat dus nu zijn vijfde dag in. In het begin van de week was hij een beetje koortsig tot gisteren. Waardoor een diepere beleving van die eenzaamheid door die handicap niet helemaal naar buiten kon komen. We hebben gisteravond om negen uur voor het laatst even contact met elkaar gehad... Om te informeren naar deze situatie en gelukkig bleek alles goed te zijn. Overgeven deed hij alleen op technische gronden, zoals dat bij ieder contact gebeurt. Op dit ogenblik, laten we hopen dat alles werkt, moet Godfried Bomans aanwezig zijn in de door de NOS technici omgebouwde Rijkswaterplaats, een equivalent voor toilet. Godfried, ben je aanwezig? Ik geef nu over. Ja, ik ben hier over. Je klinkt wat bedrukt, maar uh, hoe is de algemene toestand? Over. Nou, het is hier een storm. Ik, ik, uh, ik kan nauwelijks tegen de wind opbrullen. Um, um, het gaat me verder goed. Over. Goed, hoe, is, uh, hoe ben je de nacht doorgekomen? Wat voor indruk geeft die nacht? Dat wil ik zo eens vragen. Over. Ja, de, de, met de nacht heb ik het een beetje moeilijk. Dat, uh, dat moet ik wel toegeven. Um, ...s avonds heb ik het moeilijk... ...zo tegen half tien is het donker wordt... ...dan, uh, dan heb ik een beetje een zwaar moment... ...kijk, ik slaap altijd thuis direct in... ...maar hier niet... ...ik voel me, ik voel me dan werkelijk helemaal eenzaam... En, ...en dan denk ik wel eens... ...daar um, ben ik aan begonnen... Ah, uh, ...over, ja... Is het, uh, is het niet zo dat die nacht dus uh, meer rust geeft... ...omdat de vogels ook stiller worden, over? Ja... Kijk, een heleboel mensen denken dat je hier hele diepe gedachten krijgt. Um, nee, dat geloof ik niet. Ik, um, er zijn voor een, een eilandbewoner twee mogelijkheden. Of hij heeft nooit gedachten gehad en dan krijgt hij ze hier ook niet. Of hij heeft wel nagedacht en dan denkt hij hier gewoon door. Ik... Uh, ik geloof dat de Johannes niet in een ton gekropen is om daar filosoof te worden. Maar hij is erin gegaan om, omdat hij al filosoof was. Het verschil is alleen dat hij zijn hele leven in die ton gezeten heeft. En ik vind een week al uh, mooi genoeg. Begrijp me goed hoor, ik, ik zit hier niet te leien. Ik zou dit avontuur voor geen geld hebben willen missen. Maar ik moet uh, toch eerlijk bekennen dat ik za zaterdag, ja dat is zaterdagochtend, enorm blij zal zijn als ik de boot zie aankomen die me hier weghaalt dat is dan geloof ik de, de achtste dag hoe ver ben ik nu is dit de, de vijfde ik ben het tellen met je kwijt dus wil je me het even zeggen over ja je hebt er vier gehad en je bent dus nu de vijfde dag ingegaan Pas een minuut of vier. Je hebt het over die duif gehad die daar langs is gekomen. En die had een iets prettiger... Was die in de omgang als die schoollekster die je al ontmoet had. Heb je sterke behoefte aan gezelschap? Ook van dieren? Over? Um, ja. De vraag komt hierop neer. Wat je nou precies voelt op zo'n zandplaat. En dat is eigenlijk gewoon gezegd. Het is het, is, het, is het besef. Ik ben helemaal alleen. Ik heb dat ook wel eens eerder gezegd, geloof ik. Je ziet niks dan water, zand, lucht. En in die enorme uh, ontzaglijke ruimte voel je een uh, stip. Er is niemand die met je praat, je hoort geen stem, je ziet geen mens. En dat is niet, dat wil ik toch wel even uitdrukkelijk zeggen, dat is niet benauwend of beklemmend, juist in het tegendeel. Je voelt je heel ruim en wijd. Alleen s'avonds, dan krijg ik het een beetje benauwd. Dat, maar dat heb ik al gezegd. Over. Ja, kun je dus, ondanks die uitzendingen hè, die we hebben en ondanks af en toe het oproepen, toch wel losmaken van dat wereldse gebeuren? Over? Ik denk helemaal niet aan het wereldse gebeuren. Je moet ook niet vergeten dat er gewoon een strijd om bestaan is. Ik heb natuurlijk wel van alles om me heen, maar er is een voortdurende wind. Ik wist niet dat dat zo uitputtend was. Dat is werkelijk bijzonder vermoeiend. Niet alleen dat je alsmaar tegen de wind in moet lopen, maar ook in de tent uh, flapper, flappert en, en alles om je heen. En, en ik, ik denk dat ik op, op zaterdag enorm blij zal zijn als ik in de eerste beste hotelkamer kom, waarvan de wanden niet klapperen. Um, over. Ja, dat doen ze hier misschien wel hoor, als het ook zo hard waait. We hebben uh, over oordopjes gesproken. De koninklijke luchtmacht die heeft uh, wat laten vallen. Hoe is dat afgelopen? Je hebt ze gebruikt. Is dat zo? Over? Oh, dat wil ik even zeggen. Er kwam uh, een vliegtuigje boven. Dat is op zich al heel leuk. En die cirkelde boven mijn tent. Ik denk, nou, wat gaat er gebeuren? En er kwam een rood parachute uit. En daar zat een pakje aan. En dat viel vijf meter of zes meter van mijn tent. Dat, dat is een enorme prestatie. En daar kwamen oorwantjes uit... Voor nou, ongeveer 500 personen. En uh, die passen niet in mijn oren. Ik krijg ze er al mogelijk in. Ik heb ze gehalveerd en dan schiet ze helemaal naar binnen toe. En er was ook uh, een, een twee oorklepjes bij. En die doe ik wel eens aan als de meeuwen uh, te hard schreeuwen. Dat schreeuwen, dat heeft het gevolg dat je om vijf uur op bent. Uh, uh, het moet wel. Ten eerste is het dan licht, maar ten tweede maken die beesten en dan een enorm spektakel. Maar s'nachts is het veel en veel minder, ze schijnen aan me gewend te raken. Over. Het is toch typisch hè, van die oordopjes, om erop terug te komen. Ik vermoed dat ze de gedachte hebben gehad, omdat je maat 48 schoen had, dat ook die oordopjes wat groter moesten zijn. Zeg, ik hoor uh, er toch wel uit dat je je wel prettig voelt. Heb je een uh, sterk uh, gevoel, of wil je erg graag in deze uitzending zitten? Of zou je zeggen, nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Heb je erg veel behoefte om nu te praten over... Ik zou een uur willen praten, maar ik vind tien minuten heel kort. Daar word ik zenuwachtig van. In die wind, tien minuten iets zeggen, dat maakt me nerveus. Maar ik zou wel een anderhalf uur achter elkaar willen praten en mijn eigen stem weer eens willen horen. Ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. Over. Ja, je hebt al gezegd dat je niet in jezelf praat. Um, je eet wel, hè? En hoe bevalt dat eten? Gaat dat een beetje over? Nou, er was één. Zogenaamd depressiepakketje bij met, met lekkernijen. En omdat ik zo weinig honger had, en eigenlijk maar één blik echter gegeten heb tot nu toe, heb ik dat eens opengemaakt gisteravond. Nou, dat was een delicatessenwinkel, en dat, was enorm. En eh, ik, ik heb daar, al de, daar weer de fijnste dingen uit gehaald gisteravond. Dus gisteravond was er gewoon een feestavond voor me. Over. Ja, je kunt misschien begrijpen dat er nu mensen zijn in het land... die zeggen, kijk, dan is het toch weer niet zo moeilijk... Hè? als je zo ontzettend veel van die lekkere dingen bij elkaar kunt hebben... om je depressie te laten verdrijven. Ben je het daarmee eens, over? Nee, daar ben ik het niet mee eens, want uh, het zit hem helemaal niet in het eten... maar het zit hem in uh, het alleen zijn, zeven dagen lang. En uh, dat is de opgave die je gesteld wordt. En uh, dat is ook de moeilijkheid... En ik weet niet of mensen die zeggen, oh dat is zo eenvoudig, of die zich niet vergissen. Ik vind het toch uh, uh, een vrij zwaar, vrij zwaar. Maar nog eens, ik uh, niet, niet zo zwaar dat ik uh, ondergebukt ga. Ik vind het een, toch een uitdaging die uh, elke dag iets zwaarder wordt dan de dag te voeren. Over. Wat ga je als laatste, want we gaan alweer aardig naar de tien minuten toe... ...en uh, dat zal je zeker verwonderen, omdat je zelf al vindt uh, dat het zo hard gaat. Dat is een beetje tegenstelling trouwens. Uh, wat ga je vanmiddag doen? Over. Um, het is onmogelijk om uh, buiten te zitten, want alles waait onmiddellijk van je kop af, je bril ook. En wandelen durf ik niet, want ik, ik, ik, ik ben net hersteld en ik wil het zo houden. Dus ik ga maar in dat klapperende ding zitten... En ik, uh, ik ga eens kijken of ik een boekje kan vinden, want ik heb dat nog niet gelezen. Ik heb één boekje bij me en misschien ga ik daarin lezen. Over. Goed, we komen nog weer even terug op het eten. Tenminste, dat is dan een grapje van ons hier. Je moet wel even controleren of je haringen goed vaststaan hè, om de tent. Want uh, als die hier naar de overkant waait, dan is dat niet zo prettig voor jou. We komen aan het eind van deze uitzending al. Dus uh, het beste is uh, om nog één korte opmerking van jou te horen, mits je nog iets te zeggen hebt. En dan moet je dus weer even teruggeven. Over. Willem, ik heb in het geheel niets te zeggen. Over. Goed, dan uh, was dit het laatste. U kunt ons voor de luisteraars stad morgen weer horen van 12 tot 10 over 12. Weer over dezelfde zender, Hilversum 2. En nu geven we terug naar Hilversum. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Gottfried Bowmans. Contact vaste wal, Willem Ruijs. Vara Avroproductie, geen Gauwswaard.